Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Noord-Brabant is weer op gang gekomen na het ongeluk van vanochtend vroeg op een spoorwegovergang in Krabbendijke. Daar kwam een automobilist om het leven bij een botsing met een goederentrein met vuilnis. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Door het ongeluk was er urenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Noord-Brabant en Zeeland.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 worden afgewenteld op de kleine spaarders.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 Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam Amersfoort bij een brugge 2 kilometer. En op de A2 Utrecht Den Bos 4 kilometer tussen Waarnenburg en Kerkdriel. Dat komt door werkzaamheden. De A15 vanuit Gorkum naar Europoort is nog steeds dicht bij Rotterdam. Tussen knoopbedredenkerk en het Vaanplein komt er een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Dat blijft de komende uren nog wel zo. Kom je vanaf de A29 kan je ook niet kiezen voor de A15 richting Europoort. Omrijden kan via de Van Noordbrug en de Ringweg Rotterdam Noord.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 Vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het en paardje zegt dat je verkeert. Mama zegt dat er man een oude zij, blijmer ze is bij En dan roept zij uit, nou kinderzee ze is hier zo fris. Ze plast het tilt bij brede sfeer, haar vaaier op oh, gewoon. Maar potro roept zijn gil, de zee zit in mijn ogen we gaan naar zand.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 Uh, jij hebt hem gekend of niet? Uh, nee, niet. Nee, het is ook ver voor jouw tijd. Ja, van de Zwalue-straat ken ik hem dan. Maar. En, er, is, er is een verwarring, is het nou Zwaluwe of is het Zwaluwe? Nou, er staan puntjes op de E, dus het is Zwaluwe. Dat iedereen weet dat we praten dus over de Zwaluwee-straat, genoemd naar de dominee Cornelius Zwaluwe. En uh, ja, er is eigenlijk weinig bekend van de man.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 Uh, toen uh, <coughs> Zwanewee uh, op uh, 3 mei 1882 met Emeritaat ging, ging hij met zijn zuster en de beide nichtjes in Haarlem wonen. En in datzelfde jaar overleed hij 1882. Uh, uh, vier jaar later overleed zijn zuster, waarna de beide nichten naar Zandvoort terugkeerden. En ze hebben gewoond een, een voor die tijd groot wit huis aan de weg, naast de arts Dr. Gerke. Het huis werd altijd omschreven als het huis. ...van juffrouw Henny. Nou, dat even de, als de geschiedschrijving van de familie. Maar er is zoveel vertellen over deze zwaluwee. Eh, vooral toen hij hier kwam in Zandvoort. En dan praat ik nogmaals over 1837...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 het is natuurlijk toch wel opmerkelijk dat ze vele toehoorders kregen. Er werden zitbanken bijgeplaatst. En dan werd de uitvoering begonnen met Orgelspel. Een compositie van Bach of Mendelssohn. En dan ging de predikant voor in de kerk staan om het koor te dirigeren. Zomers, in de winters, een volle kerk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 Dan wil ik het graag horen. Ik, uh, ben, ik, ik, ben, ik, ben je al zoveel? Ik, ik ga hem voor je opzetten. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Komt, komt hij aan. We gaan uh, nog een keer naar het volkslied luisteren. Ja, ja. We, hadden, we hadden al een stukje gehad. Hè, maar zullen we hem gewoon even helemaal draaien. Ja. Vier coupletten. Vier coupletten lang. Ja. Plot. Waar zee, waar zee is, daar is God. Heel mooi, het sanfords volkslied in de uitvoering van 1987. Wie waren allemaal de deelnemers voor die plaat? Nou, heel veel Pieter. Vertel de carnavalsvereniging, de deden mee. het sanfords ja. Kamerkoor, het sanfords Vrouwenkoor.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 En, en hij had ook een, nog een school opgericht. Eh, en dat was dus aan het einde van de Duinweg. Eh, de man deed erg veel voor ons dorp. En hij eh, bracht een stroom van licht en liefde en leven. En eh, ja, dat is een eh, heel benijdbare gave als je dat allemaal kunt. En dat hij zo alle scholen en de dorpshuizen afging om voor die kinderen te zorgen. Hij is ook de man geweest van de knipschuurorgel.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 Uh, zei die van nou moet er een orgel komen? Nou, dat werd gebesteld bij meneer Knipsgeer in Amsterdam. En uh, de welbekende heren John Bastiaans, toen organist van de Zuiderkerk in Amsterdam. en klerk organist Delft, werd het orgel ingewijd in 1948. En vanaf dat moment werd het bespeeld door de even bekwame. als bescheiden en eenvoudige. brievengaarder-organist van de Meijen uit Zandvoort.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 Maar ja, wie zal het de visserman die enige dagen met zijn schuit op de zilte baren heeft gedobberd. Euvel duiden dat hij op een zwoele zondagmorgen onder de preek als een effezetje en een weinig deining af en toe onder zeil raakt. Dat gebeurde in die het tijd. Het gebeurde echt. Ja, dat Schoen. gebeurde. Maar ja, wie zonder zonde is werpen de eerste steen op hen. En op zekere morgen zagen de kerkgangers tot in verbazing op de kansel een grote steen liggen.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 En tot zover dit uh, mooie stuk van Exception en Air. Ja, dat zeg je zomaar even, Exception. Maar in Zandvoort zijn ze begonnen. Hè? Dan praten we over de 60e jaren van de vorige eeuw, 1860, 1870. Dit was namelijk de huisband van het Cornet Lyceum. De Jokers heden ze toen. ...en de jokers die waren eigenlijk onbekend in Haarlem... ...en uh, ze belden me op... ...ik was toen voorzitter van de Vliegende Schotel... ...de jeugdvereniging... ...mogen we ook bij jullie komen spelen? Ik zei, nou natuurlijk, wat kost het? <laughs> nou, En daar kwamen ze dan voor... ...en één keer in de maand... ...dan kwam Exception of Jokers... ...naar het jeugdhuis achter de de kerk... ...en dan speelden ze daar voor de jonge lui... ...van de Vliegende Schotel...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 En volgens het Centraal Bureau van Genologie verstrekte inlichtingen in luidt de juiste volgende beschrijving van het familiewapen. 1. In zilver een springend paard van natuurlijke kleur. 2. In goud een blauwe zwaluw zittend op de horizontaal geplaatste gebladerde groene tak. Het is maar dat je het weet. En van dit wapen zijn de volgende vindplaatsen bekend: Het wapen van Otto Zwanewee. In de voogd van het Weeshuis te Leeuwarden. Daar is te vinden. Het is vrouwelijk wapenschild. Dat is ovaal, dat weet je. Hè? Mannen hebben een wapenschild. En bij vrouwen is het een ovaal. <coughs> op een bord in een porseleincollectie. welke in bezit is van de heer De Vries te Schravenhagen. En drie, het is te vinden op een losse lakafdruk. in de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Kortom, een heel belangrijk geslacht van zwaarwee. Dat is allemaal terug te vinden. Rob, we gaan weer even naar de muziek. Ja, lijkt me goed. It's funny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 En die heeft hij gebruikt voor zijn Zonfoorts volkslied. Het is toch wel leuk om dat allemaal weer terug te vinden. Kost wat uh, spuurwerk, maar uh, dan krijg je ook weer wat. Het was uh, toch wel heel bijzonder. En nog steeds wordt dat volkslied dus met enthousiasme en met emotie gezongen. En ik kan me zeker voorstellen dat toen in de bezettingstijd in Heemstede... en dat vind ik zo mooi dat ze dan in, de, in, in een geheel onthouderskroeg zitten... En dat ze het geheel onthouders koffiehuis aan de havenheemsteden. Dat ze dan de zonvoerders dit lied zingen met heimwee naar hun zonvoert. Het is toch wel heel apart. Alles over Zwalewee kan je terugvinden volgende week zaterdag. Dan is het Open Monumentendag. Dan is onder andere ook de kerk open van 11 tot 4 uur. En daar staan een paar eh, echte oude zandvoerders die alles weten van die kerk. Want ja uit de tijd van Zwalewee, alles staat er nog. De kansel is nog steeds uit zijn tijd. De herenbank, waar de burgemeester zat eh, met zijn vrouw en kinderen en het personeel, staat er ook nog steeds. Het doopbekken, het knipshorgel, alles uit die tijd van Zwalewee kan je terugvinden volgende week zaterdag van 11 tot 4 uur tijdens Open Monumentendag in die kerk. En dan ademt ook de sfeer uit van Dominees Wanewee, die zonder geluidsinstallatie de achterste man op de achterste rij kon bereiken, ondanks gesnurk, geslaap en dergelijke. En misschien staat er weer een steen op de kansel, dat mensen toch <lacht> nieuwsgierig zijn wat er met die steen gaat gebeuren. Het wonder van Zandvoort. Oh, dat kan je dus allemaal volgende week zaterdag zien. Uh, het is uh, uh, toch wel bijzonder, als je die geschiedenis zo bekijkt van die kerk, en je weet wat Svalerwee dan allemaal gedaan heeft als ongehuurde man. Uh, het was wel een, een beetje uh, de man die... Ja, met vriendjes, de notabelen van Zandvoort was. Want hij ging samen met Pastor Lamy, de katholiek. En met burgemeester Boerlagen en dokter Smit, dat waren goede vriendjes. Die hebben allemaal straat nu, hè? In die allemaal een straat. En uh, dokter Smit, die had dan een, een, een, een karretje met uh, paarden ervoor. En dan gingen ze met elkaar gingen ze op stap. De notabelen van Zandvoort.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 En, en ik welkom alle de Gelukkig bij de frisse lucht en vrij en open straat. Verkwikt en sterft ons iedere dag. Ons huis staat hoog op het zand. Wij leven vrolijk.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 Van al het beeld der eeuwigheid. Wij zijn geboren aan de zee, dat maakt, maakt ons wel tevreden. Wij zijn geboren aan de zee.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 Den blik omhoog. Gelukkig in. Mers is ons slot. Waar zee, waar zee. Is daar is God. Gelukkig in. Mers is ons slot. Waar zee, waar zee is, daar is God. Ik denk dat heel veel mensen mij gezongen hebben, Pieter. Ik denk het ook, ik denk het ook, want uh, ja, uh, dit moet je kennen als zandvoerter. Ja, ik weet het.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 Maar ja, goed. Uh, we hebben het Zandvoorsvolk De man heeft dus veel gedaan. Ik ga het niet verhalen. De knipsworgel, bewaarschooi, naalschool. Bewaarschool, naaischooi, school. Hij heeft een heleboel gedaan voor Zandvoort. En terecht dat we hier de Domenee Zwaleweestraat hebben. Goed, we zijn een beetje aan het einde gekomen van dit uurtje. over de geschiedkunde van Zandvoort. We gaan het komende seizoen weer veel bespreken. Onder andere komt uh, uh, Maarten.